Het weer droog en geregeld zon, tot 22 graden. Morgen, vooral in het westen, veel bewolking. En in het hele land kans op een bui. Tot dan 22 tot 24 graden. Dit was het. Het is Kees Kwaks van de ANWB. In staat op de A28 Zwolle Amersfoort voor Leus de 4. Op de A44 Den Haag Amsterdam, 2 kilometer Knopenburgerveen. Tot zover de verkeersinformatie.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 Ik zou hoog kunnen zien. Lekkere disco-klassieken zo het begin van het derde uur van Zandvoort op zaterdag. Je hoorde Linda Lewis en Claire Stijl, de 12-eens remix hier van deze plaats. ZFM voor Zandvoort en de regio. En welkom inderdaad bij het derde uur. En wat gaan we daarin al bedoelen, robert John? Nou, we gaan rond de klok van kwart voor vier. Dat zal naar het volgende nummer zijn. Gaan we kijken hoe het bij meneer De Visser is. Oh ja, ja. Want ga onder Die motto... man in saint -Tropez. Onder het motto, gaat het weer een beetje meneer De Visser. Zijn we toch razend benieuwd wat hij de afgelopen week allemaal weer uh, gegeten en gedronken... En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 En het gedicht van de week staat helemaal in het teken van Fred. Het is een helemaal, het is echt een liefdesode aan Fred. Okay. En wie Fred mag zijn, mag Joost weten. Maar goed, het is uh, wel uh, opgedragen aan ene Fred. En uh, verder hebben we nog wat uh, sportnieuws, inschrijven voor diverse golftoernooien. Dus genoeg reden om te blijven luisteren naar derde uur live vanaf het Gazaisplein. En nog steeds het zonnetje. Heerlijk. Ja, er hoort ook zonnige muziek bij natuurlijk. Hè? Hier is José de Nico, Lekkere zomerits. Lo que yo siento por ti, mami, mami, te seguimos okay, okay. Rayos de azul, tumbados en la arena, y ver se pone, El dorada y morena. Ahora, ahora ahora sí, ahora sí. Quiero rayos de azul, tumbados en la arena, y ver De Salfotseradio op deze zonnige zaterdagmiddag... Het blijft helaas niet zo worden van Lex van Orden. Nou, Het weer is na te lezen op www.meteopagina.nl Je hoorde trouwens de single van José de Rico en Henry Mendes... en Reyes del Sol. Ja, dat moesten we niet hebben. Dat moesten we moesten deze hebben, ja. Want het is er weer tijd voor, hè Albert Young? Ja, het is weer tijd voor onze grote vriend, meneer de Visser. En onder het motto van... Gaat het weer een beetje, meneer de Visser schakelen we nu over naar het ozo-zonnige Saint-Tropez. Meneer de Visser, een goedemiddag. Eh, uh, bonjour. Comment ça va? Ja, uh, Ik durf niet te zeggen, het is mooier dan mooi. Het is prachtig weer. Er staat een beetje wind. Het is, uh, uh, het is 33 graden ongeveer. Dus, ja, dus meer kun je eigenlijk niet deze. Je moet wel nu uh, rekening houden dat je af en toe onder een parasol moet Moet meneer de Visser ook al onder een parasol? Ja, ook, ja, ja. ja. Die hebben ze ook in mijn maat, dankjewel. <laughs> maar durf je straks nog wel terug te komen? Want volgens mij ben je zo bruin als maar kan. Ja, ik, ik ben bang dat ik een, een omweg moet nemen via, via Luxemburg. Anders word ik misschien geweigerd voor de, de immigratie. -net. Maar goed, meneer de Visser, we zijn heel benieuwd. Hoe is de afgelopen week uh, gegaan? Uh, de afgelopen week is, uh, om een kleine schets te geven. Ik heb, uh, uh, ik heb jou van de week aan de lijn gehad. Uh, uh, toen waren het toevallig met de oefeningen van de brandweer hier. Dat is bijzonder in de paar twee. Ik heb Die gele vliegtuigen die dus dat, uh, die blussenvluchten doen. Uh, dan drie of vier van die toestellen achter de gaan die toons die, die gewoon in de zee die, die halen een bak water op en, en, en die gaan daarmee uiteraard nu oefenen want gelukkig afkoppen geen brand uh, dat is heel spectaculair om te zien uh, voor de rest heb ik hij je vast toe vaak op een pursing, een hele grote 30 meter pursing uh, gemaakt, en, dus adembenemend echt, ding vaart bijna 100 kilometer per uur zo uh, ja, ja, dat is uh, een, een heel bijzonder, uh, gisteren ben ik op een, uh, een, een baia geweest Baia, dat is niet zo'n hele grote zoals uh, in dit geval maar ook een, een snelle jongen en ik zit nu op het strand en uh, binnen is gekomen zijn net. Uh, het begint nu echt het seizoen hier in de uh, B. Uh, de Nero. Uh, Nero is een een, een, een, een een nieuw gebouwd schip. Uh, de de de de, de, de Laten we zeggen de. de... Ja. Ben je er ja, ja, ja, wij zijn er nog hoor. Wij zijn een en al oh, oor. Ja, oké. Okay. De rond is van het model van een Clipper. Die is 80 meter lang. Hij uh, heeft de opbouw van een 80 uh, zeilschip. En kost ook 80 miljoen. Uh, Want... ja, ik ja. begrijp ja. eruit dat het voor u niet alleen vakantie is. Maar u moet ook werken, nee. begrijp ik hieruit. Zeker, zeker. Zeker, zeer zeker werken. Uh, voor de rest heb ik binnen zien komen de Velken. Uh, Velken is een hele grote boot, uh, zeil plannen ontworpen het zeilschip, dat wordt door uh, Geert-Dijkstraat. De zeezeilen. Ja, de zeezeilen. En dat is een dwarsgetuig schip. Dat is heel bijzonder. En de zeilen komen dus uit de, de dwarschuigage, zeg maar. Dus dat is een heel, heel bijzonder uh, dus zeg maar. dus Het is, is super echt... En, nou, dat is heel mooi om dat winnen te zien komen, allemaal. En, um, nou ja, wij zitten nu uh, helaas op het strand. Ik weet niet hoe het in Zandvoort is. Nou, je kan op het strand zitten, maar het, het waait wel en er komen af en toe wel wat wolkjes over. Wat wolkjes wat Jammer nou. Die, die ken jij niet meer, hè? Wat sneu, hè? <laughs> maar hebt u nog een beetje voor de inwendige mens gezorgd de afgelopen week? De inwendige mens is... Uh, Super goed verzorgd. We hebben een uh, van mijn favoriete tenten bezocht. Dat is uh, Le Bigon op het strand. En daar eet je een steak tata. En die is zo verschrikkelijk vers. Uh, uh, nou ja, ik ga het niet verder uitleggen. Maar het is zo echt lekker. Dat, uh, dat is uh, super. Uh, en uiteraard uh, zorgen we ook voor de, de brandjes. En uh, in dit geval uh, Chardonnay is niet zo makkelijk te krijgen. Maar de Rosé, Côte de Provence, is echt hier. Fantastisch. Dat... Albert Jan, ik hoef daar niet over te vertellen. Nee, dat is een van uw favoriete drankjes, hè? die Rosé de La Provence. Ja, dat, is, dat is inderdaad waar. Ja, dat, is, dat, is dat is fantastisch. En ik kan het ook, ik kan het als ik het meeneem naar Zandvoort, smaak ik het minder dan hier. Ja, nee, en... daarom. Je moet, je moet daar zitten. Eh, nog even, hoe is het met mevrouw de Visser? Uh, het gaat beter. Oh, ja. uh, de de, de hamstringblessure hem, uh, hebben we gisteren door een, een Franse osteopaat. Uh, laten behandelen, die kwam aan met een heuvel. ja, hoe gaat het dan? <laughs> <laughs> dit, dit, dit is echt waar, het is geen, geen, geen, geen nee. naafvraag. Het is voor jou geld zeker, hè, Frank? Nee, nee, nee, nee, nee. nee. Um. Dat was een de prijs. was het. Dus ik, ik, ik vertel niet wat het kostte. Maar goed. Uh... Maar die is fantastisch uh, behandeld en uh, nou, ik hoop dat het, uh, nou ja, die drie weken geleden, die hamstring blessure, dat staat nog zes weken voor. En uh, nou, hij zei ook, het zal nog zeker drie weken duren. Maar goed. Maar zelf, ik vertel dat ik het dan, kan. wel Oké, nou, wellicht, wij moeten, u zullen u nog een poosje moeten missen hier in het Zandvoortse, maar uh, wij mogen uh, u hopelijk volgende week uh, weer voor een weekverslag bellen. Je mag zeker bellen, want uh, ik denk dat het hele week mooi weer blijft hier. Goed. Hoe lang was... blijf je daar nog, Frank? Uh, ik blijf sowieso tot, uh, tot en met uh, Jouë, de katholische juillet. De bevoer van de Bastille. Oké, okay, nou dan hebben wij hier ons uh, salsa festival. Maar uh, wij, uh, wij gaan dan volgende week weer even uh, bellen voor hoe uw werkweek is verlopen. Volgende week. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. En uh, zou u de groeten willen doen aan mevrouw de Visser? Dat zal ik zeker doen. En uh, jij ook groet aan je meisje. En uh, de groet aan die, uh, die collega van je weet. Ja, dankjewel, dankjewel ja, ja. Frank. <laughs> Dit was meneer de Visser. Meneer de Visser, namens CFM nog een prettige week en tot balance. Abbiento. Abiento. Abbiento. En neem een lekker wijntje. so sad. Anytime I see you go, it make me feel bad. Red, red, wine, you make me feel so fine. Monkey packing music find the swing. Red, red, wine, you give me wally pussing? Wally pussing, make me do my own thing. Red, red, why you really in how to love. You're kind of love. Like a blessing from above Red, red wine I love you right from the start Right from the start With all of my heart Red, red wine In 80's style Red, red wine In a modern beat style Yeah Till I die, and that's no lie Red, red wine can't get you on my mind Wherever you may be, I'll surely find Heerlijk hè, deze extra lange uitvoering van UB40, oh, de the red, red wine. Speciaal voor, gaat het weer een beetje, meneer de Visser? Ja, het gaat goed met de middag. Ja, maar ja, ja heerlijk, dat is toch genieten, werk en, uh, en vakantie combineren. Wat wil je nog meer? Hij heeft het uh, goed voor elkaar. Ik ben, ben een beetje jaloers, jaloers eigenlijk, je natje en je droogje. Ja, dat doet hij heel, helemaal goed. Lekker aan een rozeetje? hè? Ja, Graag ja, ja, je op 40 of zo? Nou, wat wil je nog weer? Heerlijk. Nou, Luna bijvoorbeeld. Lekkere muziek. Hier is haar nieuwe single. de heet Policia. De nieuwe serie van onze eigen Luna en die heet Policia, joh, hoorde de speciale 12 Inch remix daarvan. Ja, zeker. Heerlijk. Nou, die videoclipjes, ja. daar, daar, daar hoef ik niet meer naar te nee, kijken hoor. Hè? Nee, nee, die ken je inmiddels al hè. Ja. Die heb je al van alle kanten gezien waarschijnlijk. Dat was niet in 3D hoor. Rudy, Nicolaas inmiddels midden zo dadelijk na 5 uur Entertainment for You met hem. En hij leert hem maar niet af. En nog steeds een oranje telefoon. Ik heb een nieuw hoesje besteld. Ja, je hebt een ah. nieuw hoesje besteld. Uh, maar de... Ik heb twee nieuwe hoesjes. Ja? Uh, eentje, die ziet eruit als een cassettebandje. Dus ik ga go back in de ja. tijd. Hé, hey, wat gaaf. Naar onze, en, tijd, um, onze tijd. Naar jullie tijd ja, eigenlijk. <laughs> en ik heb er nog, hè? Het is gewoon een Nederlands zelfde vlag. Dus ik blijf wel een beetje in Nederland zelf nou, maar, maar dan voor de Olympische spelen. Oh, Olympische spelen. helemaal. dat mag. Dat is een goede. Ja. Ja. Dus. Nou, oké. Okay. Hey, het is uh, half vijf geweest, zoom gaan doen. Dier ja. van de week. Gaan we doen. En de dier van de week is deze week Loki. En uh, Loki is het dierenthuis binnengekomen met een aantal schattige kittens. En ik heb hem dus nu over de poes, Loki. Uh, nu al haar kinderen de, de deur uit zijn, zoekt ze zelf ook nog een leuk thuis. Poes. Luki is een jonge poes die even moet wennen aan nieuwe mensen en een nieuwe omgeving. Maar als je je eenmaal kent, is ze erg afhankelijk en ontzettend lief. Ze is erg sociaal naar soortgenoten en zou dan ook leuk vinden om met een leuk vriendje samen te gaan wonen. Ze gaat erg graag naar buiten om te spelen en van het zonnetje te genieten. Een huis met een tuin staat daarom ook op, voornamelijk op haar wensenlijstje. Bent u nu nieuwsgierig geworden naar Luki? Kom dan snel eens langs om kennis te maken met deze lieve Luki Dierenthuis, Kermeland, Keesomstraat 5. Geopend van maandag tot en met zaterdag van 11 tot 4 uur... Telefoon is te bereiken onder 571-3888, 571-3888. Geef Loekie een thuis. Of www.dierentehuis.nl Alle informatie over Loekie en alle leuke dieren die daar zitten. The clouds and her mix She wasn't too bright But after that I'll when you kissed me She knew how to get a kiss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 Ciao. Ja. Ja. Mangel Jerry was dat En in de summertime Oh heerlijk hoor. Het zonnetje Vandaag is al Voor het graag of 20. Wat willen we nou nog meer hè? Nou, nog weer, zon, nog, nog, ja, ja, ja, we nog weer, Dat Ja, nog zitten. Wie weet, misschien gaat het in de komende week er aankomen. Ja. Hou het weer in de gaten op www.meteopagina.nl Goed, ik zei het al in de aankondiging. We hebben nog twee inschrijvingen openstaan voor twee prachtige golftoernooien. Allereerst is daar de vierde editie van het Café 4 open. En die voorrondes worden verspeeld op 16 juli 2012. op De golfbaan Sparenwoude. En als u bij de beste... Of zo hoort Exact weet ik dat niet Dan mag u deelnemen aan de finale op maandag 1 oktober 2012 En die wordt natuurlijk verspeeld op de Kennermer Golf Country Club En ik heb van de week begrepen dat de inschrijving behoorlijk snel volloopt. Dus wilt u meedoen schrijft u dan ras rap in Bij het vierde editie Café 4 open Bij Café 4 aan de Halterstraat Voor maandag 16 juli 2012 De golfbaan spaan en, en de finale op 1 oktober op de Kennermer Golf Country Club Nou en morgenochtend wordt het zo Op maandagmorgen wordt het sowieso druk op de Golf and Country Club want alle Zandvoortse golfers worden op de Kennemer Golf and Country Club uitgenodigd voor de jaarlijkse Zandvoorts Open op maandag 23 juli de wedstrijd is enkel toegankelijk voor golfers die permanent in Zandvoort wonen de wedstrijdvorm is 18 half met een shotgun om 11 uur morgens op vertoon van een geldig 2012 handicapbewijs van de NGF met een maximum exacte handicap van 31.8 kan van 2 tot en met 6 juli dat is dus aanstaande maandag een deelnameformulier worden afgehaald en ingeleverd bij de Kerrymaster van de Kennemer Golf Country Club. De Master is te bereiken via telefoonnummer 571-8456. 571-8456. Indien er meer dan 96 aanmeldingen zijn... ...zal er gelood worden voor deelname. De ingelootde deelnemers krijgen in de week van 16 juli... ...een bevestiging van deelname... ...en nadere informatie over de wedstrijd. Dus maandagmorgen wordt het druk op de Kennemer Golf en Country Club. Dat denk ik ook. Tot zover het golfnieuws bij CFM. En ook over Café Vier, Harbert. Breng mij bij het gedicht van de wedstrijd. Zo dadelijk om kwart voor vijf na dit plaatje. Het gedicht van de week gaat over en heet Fred. Jazeker. Dus hou je radio aan voor het gedicht van de week na nou, AHA. Hier is Tatsu. Ja, de single take was net even bekend van deze groep, maar deze mag er ook best wijzen. Je hoorde, aha, met de single taxi. En daarmee werd het bijna kwart voor vijf. En als uh, trouwe luisteraar van Sandvoort op zaterdag, weet je dat het dan tijd is voor het gedicht van de week. Hier is Albert Jan. Wat liefde creëert, dat zal ook altijd goed zijn. Het mist altijd omdat Fred echt niet faalt. Wat wij ermee doen bepaalt ons hele leven en wordt ons geluk door zijn daden ook bepaald. Ik twijfel niet omdat ik jou echt lief heb en ik ook weet dat jij eerlijk van mij houdt. Dus laat ons dan maar dagelijks genieten van wat wij zelf tot nu toe hebben opgebouwd. Ik dank ook het café, want ik zie het als een wonder dat dit café juist jou, mij naar jou toe heeft gebracht. Terwijl ik dacht dat jij mij was vergeten en ik al lang niets moois meer had verwacht. Ik zie in jou de man voor heel mijn leven die ik wil geven en wat hij ook verdient. Ik laat je weten dat jij bijzonder bent en zal mijn liefde onverwaardelijk geven. Jij die mij vond terwijl ik niets bezat, ik die jou enkel maar kon wijzen naar de armoede en leegte op mijn pad. Jij die vond wat in mijn hart nog gloeide, de hoop en liefde voor enkel jou, mijn lief. Ik vond jou omdat jouw gedicht mij boeide. Lieve soulmate, zoals jij je bericht aanhief, ik zag de woorden en overzag deze betekenis en dat ging veel dieper dan ik had verwacht. Een zielenvriend verbonden door zoveel, want door zoveel een gemakzuchtig wordt ontkracht. Zo'n simpel woord, maar zoveel meer dan functioneel. Het zit van binnen en kan alleen maar worden gezegd als beide zielen verbonden zijn met elkaar. En wanneer het fundament stevig wordt aangelegd, veilig verbonden met jou, is wat ik nu ervaar. Samen in één bed. Jij bent het. Fred. En dat was hem weer, het gedicht van de week bij CVM. Deze week was het gedicht van de week. Fred... Redeketet. <laughs> Heb jij ook een gedicht van de week? Stuur hem naar at redactie Redactie@cfmzandvoort.nl. En wie weet, misschien hoor jij jouw gedicht om kwart voor vijf op de radio bij CFM. Ik voel me is een vreemde ziekte Ik lijk wel, ik en ik voel wel, ik glijd wel, ik krijg, wel, ik lijk wel, ik lijk wel, ik ik glijd wel, ik wel, ik ik glijd wel, ik en ik glijd ik glijd wel, ik en ik voel, ik glijd wel, ik ik ik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 Go, Go Rudy The girls just wanna have fun Ja zeker, ja, zeker. weten Ja ja Dat was uh, Cindy Loper En girls just wanna have fun Zo dadelijk een nieuwe aflevering Van Entertainment for You Wat ga je daarin vanmiddag allemaal doen Nou we gaan in ieder geval bellen Met uh, Matt Jackson Hij heeft een uh, nieuwe single uit Een cover van uh, Lou Rolls Lady Love Hey En daar ben jij weer heel erg van Ja moet ik dus luisteren Ik moet luisteren Nou natuurlijk Henry met het show nieuws En favoriete plaats van een collega Kijk. Volgende week ben jij Ja ja Jij moest nog een weekje denken over een plaatje. <laughs> ja. En uh, vandaag gaan we bellen met Aldo, mijn collega van Zondag in Oké, okay. en, en is heb je al een idee van wat zijn favoriet is? Ik weet wat zijn favoriet is, maar ik ga nog niet. Ik ga het nee. verklappen. Ik ben erg benieuwd. We gaan het zo. van Hij de heikrekels zijn of zo? Ja, ja, ja, ja. Machinaria. Ja, <laughs> <Dag>. <laughs> Dus dat zo meteen vanaf 5 uur Dus een gezellige aflevering van Entertainment for You Blijf daarvoor luisteren naar de Salvoorts Radio We hebben nog één plaat en onze laatste plaat De bekende laatste plaat natuurlijk De ene plaat die ik nog voor je heb is Fuel. Hier is Forever Young Let's dance in style, let's dance for a while Haven't can wait, we're only watching the skies. for the best, but expecting the worst Are you gonna drop the ball? Bad man. bezig geweest, hè? Zorgen dat Albert-Jan kippenvel kreeg. Ik dat zou vlak voor vijf uur... Het is hier weer gelukt. Is het maar het uiteindelijk hier toch hier gelukt. Jorre viel en Forever Young op de Stamvoortse Radio. Alweer het einde, Albert-Jan. Het zit er alweer al op. op. Het zit er alweer op. Zit er al zeker. Het gaat snel. Op, we Volgende week zijn we er weer. Hoor, dus. Volgende week mogen we weer? Tuurlijk. Gelukkig maar. Oké. Okay. Goed, het, uh, Rob, het was weer een feestje. Ja, dankjewel. En uh, bedankt voor het luisteren, iedereen. Ja, iedereen bedankt voor het luisteren. En uh, wij gaan even een werkoverleg hebben. Hè? Gaan we het doen. Het toch een paar dingetjes fout. En veel plezier met Rudy Nicolaas. Zometeen, na vijf uur. Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle. That grumble, give a whistle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 van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11 uur. Gert Kruuk met het NOS Journaal. Het aantal gepensioneerd is in 2011 voor het eerst boven de 3 miljoen gekomen. Bijna 1 op de 5 Nederlanders is nu met pensioen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Door de toenemende vergrijzing zijn er tussen 2000 en 2011 bijna 600.000 gepensioneerden bijgekomen. Een kleine groeiende groep gepensioneerden verblijft in het buitenland. In 2011 waren dat ruim 50.000 mensen. Als eerste gemeente wil Amsterdam een fonds oprichten voor de sloop van leegstaande kantoren. We beginnen ermee zodra het wettelijk kan, zegt de Amsterdamse wethouder van Poelgeest. Amsterdam verwacht dat het jaarlijks 1,5 miljoen euro kwijt is aan de sloop van kantoren. Van projectontwikkelaars en eigenaren wordt verwacht dat ze ook een financiële bijdrage leveren. Amsterdam spreekt van een gezamenlijk probleem, omdat ook gemeenten last hebben van de leegstand. Daarom wil het een bijdrage leveren. Het Indiase farmaceutische bedrijf Serum Institute of India gaat vaccins maken voor de Nederlandse markt. Het heeft daartoe de productieafdeling gekocht van het NVI, het Nederlands Vaccininstituut. De nieuwe eigenaar heeft toegezegd dat het NVI in Beeldhoven blijft en dat er vrijwel geen banen verloren gaan.